Het spel begint nu, de messen zijn bloot. die presidenten lopen rond, oh ze zien me heel graag, als het kan nog vandaag, heel diep begraven in de grond. Wat kan je schelen, die Zo krakke, middag en van zwakke bal. Die club van twintig Wij, jij krijgt zeker op een nacht de macht. Aangeboren op een zilveren schaal, straks bij gas of koel. Geef dan met tegenzin gehoor aan hun roep. Ach, we zouden. De wereld is zo groot. Ik lopen mooie villa aan een baai. Ja, verbanning heeft iets zieks toch? En daarbij, je bent niet dood. Zou een job kunnen gaan zoeken in een Paraguay? Geef de strijd niet voor tijd. Verkiezingen begint, het is vervelend, met dat systeem van de meerderheid. Als het normale overtuigen niet bepaalt dat je wint, is er ook nog wel langs een andere weg een mogelijkheid. Ja, we zorgen wel dat je op ons stemt, of tenminste dat je je onthoudt. Groot, met vakantie op een zonnig strand me warmen. Ik zie me al op cocktailparties en in bed ontbijt op schoot. Middagdutje, kruis voor puzzels, het heeft zijn charme. Denk niet dat ik dat nooit dacht die angsten komen. Dat houden wappen en in je schoot valt de Big Apple. Maar snap je dan niet dat ik deed wat ik heb gedaan, omdat ik al wist dat dit land van ons wordt?